Op veel plaatsen in Nederland gaat straks om half negen een uur lang het licht uit vanwege Earth Hour. Verschillende steden doen mee aan het initiatief van het Wereldnatuurfonds. In onder meer Amsterdam doven de licht aan de magere brug en van de Amsterdam Arena. In Rotterdam worden de Euromacht en de Delftse Poort in het donker gehuld en in Groningen de Martini Toren. Met het initiatief vraagt het WNF aandacht voor de klimaatveranderingen en de gevolgen. Burgemeester Eenhoorn van Alphen aan de Rijn is onaangenaam verrast door de kritiek van PvdA-Kamerlid Marcouche, Die zei dat slachtoffers van de schietpartij vorig jaar in winkelcentrum Ridderhof zich in de steek gelaten voelen. Eenhoorn spreekt tegen dat er nauwelijks nazorg is geweest voor de betrokkenen. Volgens de burgemeester is er nog altijd zorg. Slachtoffers worden begeleid door hulpverleners en er zijn speciale lotgenoten georganiseerd. Maar Marcouch deed zijn uitspraken na een gesprek met 35 slachtoffers van de schietpartij in het winkelcentrum. Tristan van der Vlees schoot daar bijna een jaar geleden zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Het weer vanavond en vannacht bevolking, maar ook opklaringen. En de temperatuur daalt vannacht tot een graad of twee. In het oosten kan het een graad gaan vriezen. Morgen eerst nog opklaringen, later bewolkt en in het noorden wat regen. En het wordt dan een graad of tien. Dit was het NOS.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 En dat alles net voordat jouw weekend gaat beginnen. Ik hoop dat je een goed weekend tegemoet gaat. Het laatste uurtje help ik je nog even doorheen. Jaargang 22, aflevering 13. Vandaag weer 30 maart 2012. De helft van de lijst vandaag zit bij de stijgers Namelijk 20 stijgers, Maar één zit te blijven. 16 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Bruno Mars, It Will Rain, Got You The Easy Way Out, Tini Tempa, Esnia, Love, Suicide. Dat zijn de drie platen die ruimte hebben gemaakt in de lijst. Petino, Sando Silva, Epic en Train Drive-by zijn de snelste stijger met 8 plaatsen. De snelste daler is Michel Tello. I see a tape, Zakt 1,9 daarmee dus de snelste daler. Langs genoteerd Ed Sheron en Lego House. Alweer 18 weken lang kunnen wij genieten van die plaat. Waarschijnlijk wel de laatste week, want hij zakt van 34 naar 40 deze week dus. 30 maart vinden we ook terug in de geschiedenisboeken. De Vietnamoorlog. Een autobom ontploft voor de Amerikaanse ambassade in Saigon. 22 mensen komen om. 1965 was dat. 1972 de eerste druk van het duizend gulden biljet. 1987 Vincent van Gogh schilderij Zonnebloem wordt verkocht voor 39,85 miljoen dollar. In 2001 was het Prins Willem-Alexander en Maxima Greta, Die haken hun verloving bekend op de Nederlandse televisie. Dat was 30 maart uit de geschiedenis. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. short van Dam. Zodat we naar het heden gaan, komen we bij de nummer 13 aan. Nee, de nummer 16. En dat is de zittenblijf van deze week. In de week blijft hij zitten op nummer 16. een Snow Patrol. En in the end. It's the price I got. The lies I've told That the truth that no longer thrills me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 De 13e aflevering op plek nummer 13 staan. Chris Brown lukt de turn up the music. gaat namelijk in de vijfde week omhoog van 19 naar 13. En voor was de enige zittenblijver van vandaag op 16 uh, snowport En in die 8e en achtste week blijven zij dus zitten op plek nummer 16. De hele week hebben we ervan kunnen genieten. De summer paradise. En nu het weekend komt, uh, wordt het even minder maar simpel plan. Nee, maak het toch wel weer vrolijk. Somebody Summer Paradise in de vijfde week omhoog. Van 18 naar 12 alweer. Vinden wij deze week Lana Del Rey en Born to Die in de negende week. De zak zij van 15 naar 20. Van 24 omhoog naar 19 in de derde week. Jason Urlo en A Breeding. Wessel Mama Do Duim. Zakt in de tiende week van 11 naar 18. Van 21 naar 17 in de 6e week, Birdie. People help the people. Snow Patrol in die end, nu 8 weken in de lijst. Blijf zitten op plek nummer 16. En van Janel Monroir We Are Young staat 10 weken in de lijst. En de zak van 10 naar 15. Met Clavia, Snoop Dogg en Bruno Mars, Young, Wild and Free staan 11 weken in de lijst. Vorige week nog 7, deze week terug te vinden op 14. And Chris Brown, Turn Up The Music, in zijn vijfde week omhoog van 19 naar 13. Van 18 omhoog naar 11 in de vijfde week, Simple Plan Can In The Summer Paradise. And Katy Perry, Part Of Me, zakt deze week van 6 naar 11. En haar e uh, week trouwens alweer in de lijst van Europa. Alicia Reed en Jump Smokers doet dat beter, want die gaat in de 8e week omhoog van 12 naar 10. Alone Again. Madonna, Nicky Mier en Mia, give me all your loving. Alweer zeven weken in de lijst deze week omhoog van 13 nog naar plek nummer 9. Vorige week dus al twee stappen, nu weer vier plekken. Het gaat langzaam steeds verder omhoog. Madonna, give me all your loving. Vorige week stond zij op 9. Nu dus op 8, één plekje hoger in de zesde week voor Lee. I follow Rivers. voor het eerst de Eurobreakdown binnen, toen ergens in de onderste regionen, nu dus al gewoon in de top 10, omhoog van 9 naar 8, Legally I Follow Rivers. Met die plaat is het alweer half 5 geworden op deze vrijdag. De temperatuur vandaag steken bij een, uh, 11 graden en dat is uh, erg weinig van uh, als we afgelopen week zeg maar, gewend zijn. Vandaag veel wolkenvelden en zien we dan ook wel wat ruimte voor de zon. Het blijft wel overal droog in de regio, dus dat is wel weer een mooi pluspuntje. Vanavond en de komende nacht hebben we dan weer de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een meest matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur ongeveer 6 graden. Morgen dan overheerst weer de wolking. Slechts af en toe is er een kniphoog van de zon, maar het blijft vooral overal droog. De wind die waait uit noord tot noordwest en is duidelijk aanwezig. land waait die matig tot krachtig, kracht 4 tot 5. Aan zee zelfs uh, vrij krachtig met de windkracht 6. Temperatuur stijgt naar tussen de 8 en wellicht nog net ergens de 10 graden. Zondag zijn het weer af en toe de zon, maar er zijn ook wel wat wolkenvelden. Het blijft nog altijd droog en er waait de meest matige noordwestelijke wind. Temperatuur stijgt zondag naar een graad of een 9. Heb ik nog een waarschuwing voor je? Ze staan weer te flitsen in de regio. De afgelopen week stonden ze al een paar keer op de zeeweg. Nu staan ze weer op de N201. Haarlem richting Hoofddorp, ter hoogte van hectometerpaal 21.9. Dan moet je even uitkijken voor een lichtblauwe bus, want die zet daar jouw snelheid in de gaten te houden. Het ritme van stand voor, stand voor van ladies and gentlemen, let's go! met Michel Kimanaka Home Again, staat 9 weken in de lijst, vorige week 8, deze week 7.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 Moving on So I'll close my eyes Look. All again We went viral. Snelste stijgers van vandaag In de zesde week ging train namelijk met drive-by Omhoog van 14 naar plek nummer 6 En Beyoncé hoorde je, maar die levert een plek in van tap staat tien weken in de lijst En zakt in de tiende week dus voor haar Van 4 naar 5 Vorige week nog op 5, deze week dan omhoog Naar 4, dus een beetje stuiveren wisselen Tussen Beyoncé en Carl Ray Jepsen Kom hiermee weer namelijk In de achtste week omhoog van 5 naar 4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 And who I- Vorige week stond hij nog bovenaan de lijst van Europa. Jason Maras, I won't give up. Deze week moet hij twee plekken inleveren. Wel weer elf weken lang in de lijst terug te vinden. Dus dat doet hij wel weer goed. Carly Rae Japs en Call Me Maybe Or die, die stond acht weken in de lijst. Ging omhoog van vijf naar plek vier. Voor jou nog de nummer drie en de nummer twee van vorige week. En ze schrijven allebei een plekje op. Flowrider en Sierra Wildlands. Vorige week nog drie. Deze week terug te vinden op plek nummer twee.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 Deze week uh, Alicia Rita Jump Smokers Alone again. 9 die is er voor Madonna, Nicky Miehe en Mia. Give me all your love in ging 4 plaatsen omhoog in deze zevende week. Nick Lee en I Fall a River staat nu 6 weken in de lijst en gaat van 9 omhoog naar 8. Van 8 naar 7 in de negende week gaat Michael Kiwanaka home again. Train and the drive by is een van de twee snelste stijgers en gaat omhoog van 14 naar 6 in de zesde week. Bianca Love and Top staat 10 uh, weken in de lijst. Levert één plek in, zakt van 4 naar 5. En van 5 naar 4, Carly Ray Jepson Call Me Maybe. Zij staat nu 8 weken in de lijst. Jason Rush, I won't give up, stond vorige week nog bovenaan. Zakt nu naar 3 in zijn 11e week. I won't give up. En Florian, dat zie je de Wildlands dus in de 8 week omhoog van 3 naar 2. Nog één plaat voor je te gaan. Die stond vorige week nog op 2. Deze week dus bovenaan. In de 10e week is het haar gelukt. Jessie G. en Domino. Zij is deze week de beste plaat van Europa. I'm feeling sexy. Yeah.